Femke Woldhuis met het NOS Journaal. In Iran zijn vier mannen aangehouden die bijtend zuur over vrouwen heen zouden hebben gegooid. Volgens sociale media zijn de vrouwen aangevallen omdat ze zich niet hielden aan de streng islamitische kledingvoorschriften van het land. De politie zegt dat zeker drie vrouwen zijn aangevallen. Andere bronnen melden elf slachtoffers.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 De fotograaf van een van de beroemdste portretten van Che Guevara is overleden. René Boeri maakte de beroemde foto van Che met de enorme sigaar. Boeri fotografeerde ook de Britse politicus Winston Churchill, beeldhouwer Giacometti en schilder Picasso. Hij werd 81 jaar. Nederlandse overheden die nog geld kregen van Landsbankie, hebben dit zes jaar na het faillissement van de IJslandse bank teruggekregen. Het gaat onder meer om de provincies Noord-Holland en Groningen en de gemeente Den Haag. De overheden hadden in totaal nog zo'n 187 miljoen euro te goed. Landsbankie was de moederbank van internetbank Icesave en ging in 2008 failliet. Een Nederlands team heeft in het Oekraïnse Torres persoonlijke bezittingen opgehaald... van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Het gaat om twee koffers. Het onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen dat de koffers gevonden waren. Ze worden eerst in Garkov onderzocht en daarna gaan ze naar Nederland. Het weer, het is wisselend bewolkt, er valt een enkele bui. Morgen eerst regen bij een matige tot harde wind. Smiddags gaat het steeds harder waaien en regenen, met later ook onweer en hagel. En aan zee is er kans op een noordwesterstorm. Dit was... Kom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en uh, we gaan rustig verder met het draaien van mooie filmmuziek. Uh, ik hoop dat je er lekker bij zit op de bank. Uh, kaarsje aan misschien wel, een drankje erbij of gewoon nog een kopje thee of een beker chocolademelk. En uh, ja, we beginnen altijd het tweede uur met een enorme filmkraker. Uh, en dat is deze keer de uh, muziek uit de film. Easy Rider, maar het is ook gebruikt voor een uh, nymphomaniac een film uit 2013. Born to be wild. lightning heavy metal thunder racing with We zijn een beetje waard begonnen, zou ik maar zeggen. Want de tweede uur zet er al in het teken van wat meer romantische, rustige muziek. Hoewel er wel een paar knallers bij zitten hoor, deze keer. Love at Large, daar komt ie. Titelsong. Ja, mooie klanken. Love at Large, film van uh, Alan Rudolph. Uh, als het aan zijn vrouw ligt, lag, ging privé de Harry Dobbs nooit meer de deur uit om zijn werk te doen. Uh, daarmee ontmoet hij alleen maar mooie dames. En met een van hen wil een vriend uh, wil die volgen die op twee plaatsen gelukkig getrouwd is. Detective weet niet dat hij zelf ook gevolgd wordt. Ja, Love at Large, een geinige film met uh, hele verrassende muziek. Onder andere dit mooie nummer... Een uh, solo voor Harp. Op. De componisthuis de van deze soundtrack is Mark Issum, een, uh, een Amerikaanse componist. Uh, eigenlijk muzikant, uh, trompetist, toetsenist. Hij uh, heeft veel jazzmuziek uh, gemaakt, elektronisch muziek en natuurlijk ook heel veel jazzmuziek. We doen er nog één. Love at Large. De laatste die we uit deze soundtrack Love At Large draaien is Moves On Board. Nog een hele bijzondere soundtrack, uh, Love at Large. Uh, elektronisch natuurlijk, uh, solo harp, uh, romantisch, uh, uh, ja, moderne klanken. Uh, het beste moeite waard, Love at Large. Ja, en volgende, de volgende drie soundtracks zou ik echt even gaan zitten. De Piano, Sense and Sensibility en How to Train Your Dragon. Want dat zijn echt de creme de la creme soundtracks. En uh, ik kan er van alle drie maar een paar nummers draaien natuurlijk. En ik begin met de Piano, een uh, prachtige film. Ada kan niet praten en woont al een tijd alleen met haar dochter. Ze brengt elke dag uren door met het spelen op haar piano. Dan wordt ze uitgehuwd aan Stuart, een man die in Nieuw-Zeeland woont. En eenmaal daar aangekomen met haar dochter en piano besluit Stuart deze te verkopen aan landverkoper George. Ada is hierdoor zo teurig dat ze afschuw voelt voor Stuart. Ja, je begrijpt het al. Romantiek, toch daar op die stranden. In Nieuw-Zeeland. En uh, ik begin met een prachtig nummer ervan. Bekende piano-klanken. componist en uh, muzikant en muziekcriticus. Uh, ja, hij heeft heel veel lafille muziek uh, gemaakt... bij de films van Peter Greenaway. En uh, ja, zijn muziek wordt wel omschreven met uh, minimalisme. Uh, ja, dat is een bepaalde stijl. Je houdt ervan of je vindt het verschrikkelijk. Maar uh, de nummers die ik nu speel, die zijn eigenlijk best heel mooi. En ook dit thema is een heel bekend thema... uit zijn uh, soundtrack, de, de piano. Het is getiteld The Hard Ask: Pleasure First... Volgende nummer is here to there. Nou, dan komen we terecht bij een uh, prachtige soundtrack. Een film van Eng Lee. Sense and Sensibility, een film uit 1995. Op zijn sterfbed laat Mr. Mr. Dashwood het huis achter aan zijn enige zoon uit zijn eerste huwelijk. Maar wat moet er gebeuren met zijn tweede vrouw en haar dochters die door de erfenis uit het landhuis worden gezet? Ze krijgen van hun vriendelijke neef onderdak. De oudste dochters zijn nog steeds vrijgezel, maar hebben geen gebrek aan aandacht van mannen uit de betere kringen. Ook deze soundtrack, gecomponeerd door Patrick Doyle... Doyle is uh, heel erg de moeite waard. En ik begin natuurlijk met een klassieker uit deze soundtrack. Het eerste nummer getiteld Weep Your No More. No Set Fountains. Prachtige klanken. Pure opera, zou ik zeggen. My Father's Favorite. Volgende nummer: Uit Sense and Sensibility. favorite. En dan ga ik nu over naar nog een nummer van deze soundtrack. Willoughby. En dat moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk zelf de mooiste vind van de hele soundtrack. Willoughby. Vrolijk, fris en fruitig. is Willoughby. Uh, als je denkt, dat vind je misschien leuk, dan is je, komt het goed uit. Want als je niet wil nog eens een keer horen, dan kan morgenavond, dinsdag, 21 oktober, half negen, uh, op RTL 8 wordt de film nog een keer uitgezonden. En als je voetballiefhebber bent, dan ga je natuurlijk naar het andere net kijken. Maar als je een voetbalhater bent, dan uh, is Sense and Sensibility een prachtige uh, alternatief. Het laatste is uh, Excellent Notion. Gitterende klanken op de harp. Als je Patrick Doyle heeft... dacht ik voor deze film... Sense and Sensibility een Oscar-nominatie gekregen. Uh, trouwens, hij heeft ook de muziek gemaakt... van Harry Potter en de Vuurbeker. Dus uh, kortom, een uh, grote meneer. Ja, uh, het ging over harpklanken. En uh, laatst had ik te kijken naar de televisie... en toen zag ik toch het uh, Vina Lavinia Meijer... die iets speelde van uh, Enaudi, een Italiaanse componist... Giorgio. En het is zo mooi... dat ik het u niet wil onthouden. Het is volgens mij niet uit een film, maar het is prachtige muziek. Luister en geniet. Lavinia Meijer. CD Passaggio, CD 2013, waarop ze muziek van Einaudi speelt. En Einaudi is een bekende Italiaanse componist. die onder andere de muziek van de soundtrack Intouchable gemaakt heeft. en die ooit eens een keer zei: ja, ik kan ook best een hit schrijven. en toen heeft hij dit nummer gecomponeerd. Dat heeft ook nog in de, Italiaan, in de Engelse hit per, in top 10 gestaan, zelfs. Mooie klanken. Toch tijd om uh, Lavina toch zachtjes weg te draaien. Want we hebben nog een film op de rol staan. En, en dat is echt een van de soundtracks die in mijn persoonlijke top 10 staat. How to Train Your Dragon 1 uit 2010. En uh, dan beginnen we met een prachtig nummer. Een openingsnummer van de soundtrack. This is Berk. Dan toch, Zoals filmmuziek bedoeld is, alles zit erin. Strijkers, blazers, de hele mikmak. Het verhaal. De jonge viking Hiccup woont op het eiland Berk... waar draken bevechten een manier van leven is. De intelligentie en de eigenwijs humor van de tiener... vallen niet in goede aarde bij de stamleden en het stamhoofd. Niemand minder dan de vader van Hiccup. Maar wanneer Hiccup samen met andere vikingjongens... drakentrainingen krijgt, ziet hij zijn kans schoon om te bewijzen dat hij uit het goede hout gesneden is... om krijger te worden. Wanneer hij echter een gewonde draak ontmoet... wordt zijn wereld ondersteboven boven gegooid. En wat als de enige gelegenheid voor de hik op zichzelf te bewijzen... verandert in een kans op een nieuwe toekomst voor de hele stam? Ja, volgens mij is in 2014 de deel 2 uitgekomen. De, de, misschien dat we daar de volgende keer wat muziek van draaien. Dat is ook weer fantastisch. Ik doe er nog een paar, want ik kan er niet vanaf blijven. De volgende nummer is Coming Back Around... Thank mm -hmm. you. Flight uit de soundtrack How to Train Your Dragon, en de laatste die ik uit die geweldige soundtrack draai is Forbidden Friendship. How to Train Your Dragon. Nou, dat is echt een fantastische soundtrack. Alle nummers zijn zeer de moeite waard. En ik zou zeggen ga naar Spotify of naar Muziekweb. En ga het eens een keer helemaal beluisteren. Want dat is echt een fantastische soundtrack. Eén van de allermooiste. Aller uh, we lopen tegen het eind van het programma. Ik draai er nog eentje. Uit een film die vanavond op televisie was. Night and Day. En dat is een, een beetje een ja, parodie op James Bond. En uh, een, Actiefilm. Maar vooral de openingscène is vrij grappig, vind ik zelf. En dat heet At the Airport. En dat is een tango muziekje. En op die tango gaat die geheime agent behoorlijk keer luisteren. Ik vond het gewoon een grappige melodie, op basis van een tango, een geheim agent, allerlei acties te laten uitvoeren op, op een, een, een luchthaven. De muziek is overigens weer van Alain Silvestri, uh, die is vanavond vaker aan bod geweest. Maar uh, het loopt tegen het einde van het programma dus, dan is het de hoogste tijd voor uh, eigenlijk waar we altijd mee eindigen. Dans la maison, uit de uh, prachtige film, muziek Philippe Rombie. We hebben geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. We hebben weer allerlei soorten filmmuziek de revue laten passeren. Van uh, klassiek, opera, country en western. Uh, pure western, spaghetti western. Uh, romantische muziek, keiharde muziek, popmuziek, trip, hip-hop. Nou, te veel om op te nooien. Volgende week zijn we er weer met nog meer mooie filmmuziek. Ja, de grote klap viel. We gaan eruit.